Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige scholieren maken niet zelf hun huiswerk... maar laten ChatGPT hun verslagen tikken. Zonder dat hun docenten het doorhebben, want het AI-toeltje maakt nieuwe teksten... zegt techredacteur redacteur Joost Schellevis. Ze gebruiken het bijvoorbeeld voor antwoorden op deelvragen, maar soms ook hele essays. Dan is het gewoon super simpel om aan chat GPT te vragen van nou, produceer voor mij deze tekst. En dan komt hij met een antwoord. Soms is het beter dan anders. Soms moet je het een beetje herschrijven, maar soms kunnen leerlingen het ook gewoon kant en klaar inleven. Daar zijn leraren niet echt blij mee. Vooral Nederlands docenten maken zich zorgen omdat leerlingen zo minder goed zouden leren schrijven. Als dan de inspectie lag, waren er afgelopen zomer grote tenten neergezet in Ter Apel. Maar de gemeente en de veiligheidsregio Groningen waren het daar niet mee eens en dus liepen honderden asielzoekers buiten in de kou. Asielredacteur Ellen Kampor legt uit hoe dit zo gelopen is. De Inspectie heeft een lijst gemaakt met dingen en die zei tegen de veiligheidsregio: nou, er moeten vloerplaten komen, tentzeilen, meer douches, meer WC's. Maar die veiligheidsregio die weigerde dat. En die deed dat omdat ze zeiden... Ja, jongens, wij roepen al acht maanden om hulp... Als dit nu weer met die tenten wordt opgelost, dan gaat geen enkele andere gemeente harder lopen om deze mensen op te vangen. Uiteindelijk kwam er een tijdelijke oplossing. Er werd een extra opvang geopend in een ander dorp in de buurt. Een van de meest beruchte maffiabazen van Italië is opgepakt. Messina Denaro wordt gezien als de leider van de Cosa Nostra. Dat is de Siciliaanse tak van de maffia. Hij was 30 jaar op de vlucht voor de politie, maar is opgepakt in een privékliniek. Op filmpjes is te zien hoe mensen op straat applaudisseren voor de politie. En een nogal bijzonder belletje naar de politie in Culemborg. Een jongen zei dat hij thuis te maken had met geweld. De agenten gingen er gauw op af, maar al snel bleek dat het heel anders zat. De jongen vond zijn avondeten gewoon niet lekker. De politie was niet blij met de nepmelding en heeft een goed gesprek gehad met de jongen en zijn ouders.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 Leidingen leggen thuis, of behangen of fietsenbanden er maken, dat kan ik absoluut niet. Nou nee, ja, maar daar uh, was gisteren al een heleboel op de televisie over MBO's. Dus Wat laat die dan maar lekker doen? Ja, precies, vind ik ook. Vind ik ook. Um, Zandvoort is strakke lijnen. Ja. Er zijn uh, puur Zandvoortse tekeningen. Uh, af en toe zie ik in het Haans dagblad uh, wel iets Zandvoorts voorbij komen. Uh, zijn er mooie objecten in Zandvoort om in strakke lijnen te tekenen?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 Ah, je, ik vind momenteel het, het, het, het, zeg maar het opgeknapte Delvers-Antwoord is ook werkelijk prachtig. Bijvoorbeeld heb, heb ik drie uh, grote illustraties gemaakt van het station. Ja, dat is echt een schone station bij jullie. Echt, daar, moet, daar moet je heel erg zuinig op zijn. Uh, het is ook een monument hè? Ja, zeker. Maar het is opge, op, op, opgeknapt. Maar echt op, op een ontzettend fraaie fraai, fraai wijze. Dat is mooi. Die architectuur die, uh, die u noemt...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 nou ja, speciaal voor alle standvoerders. Uh, hoort, hoort. Komt kijken en geniet ervan. Ja, graag. Leuk. Oké. Okay, uh, Erik, bedankt. Ik en ik wel. denk dat we elkaar vrijdag zien. Hartstikke leuk. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Hoi, hoi.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 going the town green Just like home, it's colorless, the streets like our home, this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 Geeft dat dan later een, een, een soort explosie van vrijheid? Nou, ik heb dat ik rare weer... dingen kan gaan doen. Nou, ik hoorde op een gegeven moment wel een eigenaar van zijn discotheek zeggen. Die zei van nou, wat hier toch allemaal gebeurt? Wanneer hij weer open was? Hij zei, wat is dit? Jos zei van van god los, zei hij. Het moest echt dan weer wennen. Het ja, moest echt wennen, zei Dus er was toch een soort van, ja. we zijn er weer. Ja, dat zijn er weer. Ja, kijk, en, en even om over die kwetsbare groepen door te gaan. Kijk, voor die ouderen mochten we ook van alles doen. Ja, we hadden op een gegeven moment de tafels aangepast bij ons binnen in de locaties.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 om toch al die activiteiten aan te kunnen blijven bieden. Die um, activiteiten en vrijwilligers... Hè? Uh, jullie ja. hebben er een heleboel, stukken stuk of 70 geloof ik. Nee, veel meer. Nog meer? Bijna 200. 200 vrijwilligers? Ja. De vrijwilligers zijn echt de backbone van Pluspunt. En er zijn heel veel zichtbare vrijwilligers. Bali-diensten en, uh, Bali en, en de Bali-plus-dienst mm. en, en, en de boodschappendiensten. En de Belbuschauffeur. chauffeur hè? weet je wat, die zien nou, we. Die, die zit voorin. Die zit voorin. <laughs> en je ziet die Belbus rijden, een gele bus. Die zie je door het dorp rijden. Hè? Die staat bij de bordalen en die staat overal. Maar je hebt dus ook heel veel vrijwilligers achter de schermen. Ook gewoon een beetje een staf hè? Bij, de, bij de website en bij de rapportjes...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 Maar mensen vinden het ook wel lekker om het in de eigen buurtje te doen. En dat snap ja. natuurlijk wel. Nou, we natuurlijk ook in de blauwe tram dingen doen. En dat we zitten nu ook bij de kostverloren. Huis kostverloren zitten we op zondag. Er wordt er gekookt. En dan komen de bewoners. Maar er komen ook meer mensen die daaromheen wonen. Nou, we kijken natuurlijk naar het paviljoen. Wat in aanbouw is. Van Kennemaart. Nou, dat, dat doet Nathalie Lindeboom. Er zijn veel gesprekken van... Ja, wat kunnen we daar nou samen doen met elkaar? Dus niet alleen voor het, voor het huis zelf. Maar ook voor de mensen die daaromheen wonen. Ik heb jou uh, uh, vorige week gesproken...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 Dat is best wel ingewikkeld. Ja, ja. maar dat is wel, denk ik wel een goede manier. <laughs> ja. <laughs> ja, kijk. Uh, um. Maar het kan ook andersom zijn, hè? Het kan ook zijn, en daar gaan we natuurlijk meer naartoe, dat bewoners zichzelf melden. Want dat is natuurlijk helemaal wat je wil. Dat bewoners zeggen: ja, ik wil graag een bankje, of ik wil graag, ik wil graag uh, iets met mijn voortuin. Het kan ook fysiek zijn, hè? Van de leefbaarheid van de buurt. Ja. En dat ze naar ons komen, hè? we één keer een maand hebben een soort clean-up: dat we, dat we in Noord met een beetje door die wijk heen gaat. Dat is voortgekomen de Burendag-initiatief.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 op basis van gesprekken. En dan kom ik weer bij die positieve gezondheid. Moet je, waar zit nou precies de vraag? En waar zit ook precies die motivatie... om wat met die vraag te doen? Ik vond dat wel ja. mooi. Ja. En dan ga ik terug naar het jeugdwerk. Ja. Um, we hebben ook met Mariek gesproken. Ja. En die zegt ook... Uh, vroeger kwam de jongerenwerker binnen... en die riep, we gaan schilderen. Exact. Of, of we gaan poffertjes bakken. Of we gaan de graffiti doen. Vinden ze ja. leuk. En dan ja. zaten de jongeren uit de, ja. de bank... zaten me raar aan te ja. kijken. En dat ja. doen nu andersom. Doen nu andersom.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 Ik, als mensen een beetje op die bank hangen... die jonge van, ja, we gaan even met mijn gezin om te de. Nee, er zit daar dus niet... Die, maar er is dan wel motivatie voor. En als het bijvoorbeeld over die jongeren gaat... was er motivatie voor die rapstudio. Dat hebben we ook gezegd, moet je hem zelf bouwen. Wij faciliteren. J Jullie willen hem hebben, moet je zou je hem moet zelf, je zelf moeten bouwen. Ja, heb hebben zichzelf getekend. heb hebben zelf geklust. Uiteindelijk was het natuurlijk, ja, de finishing torch is dan toch... we ja. ze toch helpen. Dus op een gegeven moment had ik een eigen mannetje nog ergens hier... en die zei, joh, kom nou, ik zei, maak jij het nou even af...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 Uh, ...andere projecten als... Het was wel druk onderweg, dus ik konden mijn voorganger hier niet horen... ...die je voor de interview... ...maar dat zingen waar er is behoefte aan. Dat vinden mensen dus leuk. Die verhalenmiddag is ook wel echt dat die ouderen naar voren komen. Ze vinden we leuk. Lekker Ook een beetje over Zandvoort kletsen, hoe het vroeger was. En ken je die familie nog, en ken je die ja, familie ja. nog. En... Maar dat komt dus echt bij, de, bij, ja. bij uh, ja. uh, mensen die pluspunt binnenlopen. Zeg, ja. joh, laten we ook eens een keer gaan ja. zingen met elkaar. Ja, of dat wij, en, en dat moet ik een beetje met aanreiken. We kijken natuurlijk niet alleen naar Zandvoort. We kijken natuurlijk om ons heen wat er gebeurt. Stel dat ze in Haarlem iets toen denk ik van, hé, hey, dat is interessant.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 en de directeur krijgt een drukker en drukker. directeur heeft <laughs> een druk. <laughs> Dat is Remco, Remco, we hebben ja. een boel besproken. Dank. Ja, graag uh, gedaan. Ik, ik weet nu waar je zit, dus als ik koffie wil ja, drinken, ja. kan ik gewoon doorlopen. Ik zit bij het koffieapparaat in de buurt. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, okay. Dankjewel. Dank, dank dank dan. dank je wel, Dank.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 Streets again, bye bye, Hollywood Hills forever. Thank you for the morning walks on the sweet sunset, and for the hot night moments, for the fantasy in my. Be my sort of the tonight. It's gonna be the lonely You're still the obsession I breathe. I see your face when I close my eyes. Start to earth tonight. It's gonna be the lonely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 Uitvoering geworden. De beste uitvoering van het stuk ooit. Zij is toen daarna meteen getrouwd met de dirigent Daniel die, ja, een Snelle beslissing. Dat was een hele beslissing. <laughs> maar toen was ze 20 en toen werd ze 25 en toen kreeg ze dus uitval van kracht in haar oh. vingers. En 30 jaar was ze volledig verlamd en 35 jaar was ze overleden. Dus dat, dat is. Dat een trieste, trieste korte carrière. Een hele trieste korte carrière. Maar nu.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 maar zij is wel een getemde feeks. Zodra zij de cello in haar handen neemt, dan speelt dat ze is gewoon... De, is ook de baas van het orkest. Absoluut. Helemaal waar. Dus ik heb daar hooggespannen uh, verwachtingen van. En uh, ben heel benieuwd wat dat morgen gaat doen. Het andere stuk... Ja, want het zijn allemaal grote stukken die uitgevoerd worden. Dus meestal heb je een programma van 10, 12 uh, stukjes die gespeeld worden. We hebben dus morgen maar twee. We hebben dus dat cello-concert van Edward Elgar.